12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus heeft een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van het OM, advocaten en de Raad voor de Rechtspraak. zo zei hij na afloop. Volgens Grapperhaus wordt er na de moord op advocaat Dirk Wiersum een speciaal beveiligingsteam georganiseerd dat advocaten moet gaan beveiligen. Aan het begin van de tweede dag van de Algemene Beschouwingen zei premier Rutte dat de bescherming van rechters en advocaten topprioriteit heeft. De in opspraak geraakte imam Abar Khan van de Rotterdamse Salaam-moskee vertrekt. Eerder deze maand liet een Nieuwsuur in NRC geluidsopnames horen waarin hij zegt dat moslims alleen thuis horen in een islamitisch land. Een bestuurder van de moskee zegt nu tegen het AD dat in het belang van de toekomst van de moskee is besloten uit elkaar te gaan. De man die gisteravond in Amsterdam in zijn auto is doodgeschoten is de Surinaams-Nederlandse oud-profvoetballer Kelvin Meenaert. Dat bevestigt de politie. Hij speelde onder meer voor FC Volendam en FC Emmen. De twee daders die op een scooter zaten zijn voortvluchtig. Drie oudbestuurders bestuurders van de kerncentrale in het Japanse Fukushima zijn vrijgesproken. Ze waren aangeklaagd voor nalatigheid bij de kernramp van 2011... waarbij grote hoeveelheden straling vrijkwamen. De ramp was ontstaan na een verwoestende tsunami. De aanklagers vonden dat de leiding van de elektriciteitsmaatschappij TEPCO... meer maatregelen had moeten nemen om de ramp te voorkomen... maar de rechter ging daar niet in mee. Bij een bomaanslag bij een ziekenhuis in het zuiden van Afghanistan... zijn zeker twintig mensen omgekomen. Het ziekenhuis is deels verwoest. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Taliban. Zij zeggen dat een gebouw van de Afghaanse veiligheidsdiensten dood was. Ook dat pand is beschadigd, maar of daar slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Het weer er trekken wolkenvelden over en vooral in het westen soms wat regen. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon en het wordt een graad of 17. Morgen droog en meer zon en dan wordt het 17 tot 20 graden.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 Zeker radio in het Zand. Dit is VFM Zandvoort. Zandvoort. Think about it. There must be a higher love. Down in the heart or hidden in the stars above. Without it Goedemiddag, niet zo zagrijdig, niet zo een hele, hele, hele En een hele goede middag en hartelijk welkom bij deze donderdag 19 september 2019 bij Zandvoort Luncht. Een hele goede middag en hartelijk welkom bij Zandvoort Lunch. Het is uh, vandaag 19 september 2019. Een bomvolle uitzending, kan ik zeggen. Met, uh, ja, he, wij hebben in ieder geval uh, twee hele leuke interviews met de Veerkampjes. Van de bekend van man bij het hond van SBSS. En zij gaan uh, bingo'en. En daar wil ik alles over weten, want dat gaat in Harlem gebeuren. En we bellen René van der Wel. En René van der Wel is een bekende regionale artiest. En hij doet mee aan de Spoist Senior. En hij is finalist geworden. En wij gaan hem bellen. En René kent u ook nog wel. Als je haar maar goed zit. En dan moet ik altijd denken aan Vulcano. Dat is een heel oude groep. En daar zat hij in. Ja, en dan moet ik hem ook even aankondigen. Want we hebben ook een gast uit Krik vandaag. En dat vind ik altijd leuk als we gasten hebben. Alleen, ik heb een probleem. Nou, welke, uh, wat is uh, je probleem, Roy? Jij hebt, uh, er is een Facebookpagina en er ja. staat Erik en Marco. Ja, klopt. Dan weet ik nou niet of jij Erik bent of Marco. Ja, 50% kans, uh, Roy. <laughs> <laughs> nee, maar het is Erik. Dus, Erik. Je uh, hebt het goed er... geraden op onze, promotie, uh, ja, ja, op onze ja, ja. promotieflyer. Erik, welkom in de show. Jij presenteert normaal altijd jazz. Hè? Klopt op de zondag één keer in de zoveel tijd. Ja. Met je collega Marco. Ja. En um, ben je alleen een jazzliefhebber of um, is je muziek uh, breed? Nou, ik heb een vrij breed palet hoor. Ik hou van, uh, zeg maar, van uh, top 50 tot jazz. Um, toevallig net had ik thuis een beetje klassiek op staan. Dus ik ben eigenlijk heel breed georiënteerd. En uh, ja, hangt ook een beetje van mijn stemming af. Nou, dat heb ik ook. Want ik hou echt ook echt van allerlei soorten muziek. Mensen geven mij normaal een kaartje nederlands -talig, Omdat ik ook van nederlands -talig muziek hou. Ja. Maar uh, het is ook zo dat, uh, dat mijn palet ook heel breed is hoor. Ja, leuk Daar En dat, daar dat al he? die muziek thuis. Van Ramse Chaffee tot aan hardcore zou ik altijd maar zeggen. Nou, geweldig. En ik zag jou toen ook... Uh, ja, jij, jij, jij bent echt van alle muziekstijlen thuis, hè? Want ik ja. zie dan ook dansen op die muziek. En uh, ja, ja. Is wel leuk. <laughs> en we gaan en naar links en naar rechts. Ja, je weet het nog wel. Oh, oh ja, ja, ja, ik ja. ben betrapt. <laughs> nee, maar ja, ja. Uh, in ieder geval leuk dat je er bent. Zo ja. meteen de Veerkampjes. Ken je ze? Ja, ik ken ze. Ik ken ze. En wat leuk, joh, dat ze in de show zitten. Hartstikke leuk. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, ze gaan bingo in Haarlem uh, volgende week. En ja. uh, daar willen we natuurlijk alles over weten. Ja, Het is toch zeker. regionaal. zeker. Ja, en kijk je ervoor, senior? Ja, iedere vrijdag hè. Hartstikke dus uh, René is je opgevallen. Ja, René is opgevallen. Ja, ik, uh, ik ga voor hem duimen en uh, ik denk dat hij een goede kans maakt. Ja, ik denk het ook. Ja, dus uh, nou, we gaan straks meer van hem horen. Ja, dat en meer zometeen hier bij Zandvoort Lunch. Het liedje van de Sidekick hebben we natuurlijk. En uh, ook nog Artiest in het Licht. En dat allemaal hier bij Zandvoort Lunch op deze donderdag 19 september. Dit is het geluid van Zandvoort. ZFM Zandvoort. Bye-bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye The light that you shine can be seen. About. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light? Gaan lekker dansen in september. <laughs> nee, dat ging prachtig door. Maar dat maakt niet uit. Dit is dus nog zoiets interessant voor het lunch. En zometeen hebben we René van der Wel. En René van der Wel kent u allemaal van The Voice Senior op uh, RTL4. En uh, wij, hij is finalist. En daar zijn we trots op, want hij komt uit deze regio. En we gaan zometeen alles over vertellen. Ze zijn flink aan het lachen daar. En wij draaien natuurlijk Vulcano. Want daar zat hij vroeger in. Als je nou know van iemand... Iemand die zou mogen wensen. Wensen, wensen, wensen. Weet je dan hoe zij het moet zien? Dacht je dat je dat precies zou kunnen zeggen? Lijkt ze dan het mij of niet, of wel ook niet misschien. Doe mij maar zwart. Doe mij maar een rondje, kleine vroeg, gekleden, bloot in bruine blauwe ogen.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 Op Zandvoort Lunch, het geluid van Zandvoort, ZFM Zandvoort. En uh, hartelijk welkom, u luistert nog steeds aan Zandvoort Lunch van deze 19 september 2019. En uh, ja, het gaat morgen geloof ik allemaal al gebeuren. De finale van uh, The Voice of Holland. Spannend. Ja, ja spannend hè. Erik, ja, Hij stond niet open. Nee, heel spannend wordt dat. Ja, en ja. Ik, ben, ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat brengen. Want ja. ik vind de Voice Senior toch een van de leuke programma's van alle Voices. Ik ook, ja. ja. Dat, ik, het ben, maakt ja, het wel. Ja, ja. En over de Voice Senior gesproken. We hebben een van de finalisten aan de telefoon. En ook, ja, echt toch ook een Volcano-lid. Ja. René van der Wel, goedemiddag. Hey, goedemiddag Roy. Fijn dat je even tijd hebt kunnen maken in je drukke schema. Voor jou altijd. Natuurlijk. Nou, helemaal super. Ja, ik, ik ken jou al heel erg lang. Jij kent mij niet waarschijnlijk. Ja, van Facebook misschien ergens hier en daar. Ja, ja. Maar ik ken jou uit mijn Seaport-tijd. Uit mijn, mijn Oké, okay, ja, natuurlijk ja. Ja. De wel en welbroeren, gebroeders Ja. <laughs> wel en wel. Hele mooie liedjes gemaakt. Ja, zeker. Hij, wie mijn broer Ed. Ja, zeker ja. ja. Hoe en, trots is je broer? Het is natuurlijk. Het is natuurlijk de Voice Senior hè. Het is ja. geen Voice of Holland, maar de Voice Senior voor de oudjes. Ja, dat zei ik ook. Ik zei dat je de voor Senior het leukste vond van alle anderen. Ja, dat, uh, dat hoor ik iedereen zeggen. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk om naar te kijken en uh, ook, ook die mensen die allemaal nog een passie voor de muziek hebben. En dat is natuurlijk ook tik, ja. Ja, want uh, hoe is het beginstadium gegaan? En vorig jaar heb je de voor Senior natuurlijk gezien. Ja. En uh, dacht je toen al van nou, ik ga me volgende keer opgeven? Nou, dat kwam een beetje eigenlijk door mijn kleindochter. Die zei steeds, opa, je moet je opgeven, want je hebt zo'n goede stem en je zingt. En ondertussen was ik ook met uh, mijn album bezig. Daar komen tien prachtige Nederlandstalige songs op. Speciaal voor mij gegeven. En toen dacht ik, oh, daar ga ik voor opgeven. Dat lijkt me top om aan mee te doen. En uh, nou ja, en nu zit ik morgen in de finale. Hoe mooi is dat? Ja, geweldig. Jouw coach is Marco. Hoe is het met hem te werken? Ja, fantastisch. En we kennen elkaar natuurlijk ook al heel. Hij... En uh, dan is het weer heel leuk om nu weer bij elkaar te zijn. Dan is het net of al die jaren die we elkaar niet gezien hebben, gewoon er niet meer zijn. En dan is het weer helemaal top. En ik leer ontzettend veel van hem, want hij is natuurlijk wel de beste zanger van Nederland. En ja, die is zo begaafd daarin. Dus daar ben ik heel blij mee. Wanneer uh, beginnen de repetities? Uh, de repetities uh, zijn al een beetje begonnen. We hebben al gerepeteerd. En we gaan het ook morgen de hele dag, morgen is het gewoon... De hele dag. Dus, heel mooi. Ja. Zit er een duet in met Marco? Nee, bij de Voice Senior zitten geen duetten. Dat is wel bij de Polar Voice, Voice Holland. Maar de uh, uh, coaches doen geen duetten met de kandidaten. Ja, jammer. Had ik wel graag heel leuk gevonden natuurlijk. Ja, uh, René, uh, wel, je deed een uh, nummer van Jeroen van de Boom als eerste, hè? Ja. Heeft hij gereageerd? Ja, die heeft uh, gereageerd. En die zei, jee man, wat het uh, begon met bedankt voor je support en ja, hoe mooi dat, um, dat je moet horen. dan heb ik een bericht terug ik een fantastisch bericht terug dat hij het, want hij had het nog niet gezien uit de Blind Edition nog niet en toen heeft hij uh, teruggekeken met zijn uh, schrijvers en hij zei, top man, wat heb je dat fantastisch en ik ben gisteren in de studio hier geweest om uh, het nog op een album te gaan zetten dus uh, het is over maar gezongen door mij en met een ander arrangement dus dat wordt ook weer heel erg mooi nou, heel veel, heel veel complimenten, want jij bent al heel lang bezig, hè? Oh ja, mijn moeder zegt wel dat ik zingend geboren ben. Dus eigenlijk mijn hele leven al. Maar muziek is ook heerlijk. En als je daar mensen blij mee kan maken en mensen van ziet genieten, ja, dat, dat, dat doet mijn hart goed, zeg maar. Ik vind het heerlijk om te doen. René, we gaan heel even luisteren naar een kort fragmentje. Ja. Fantastisch, ja. René is weg. Hey, hoe kan dat nou? Hij is zo onder de indruk... Maar ik denk dat we hem wel weer terug aan de lijn krijgen. Ja, We gaan, even snel we gaan hem even terugbellen. We gaan even terugbellen. Ja, wat een geweldige muziek zeg. Wat ja. kan die man zingen zeg. Zullen we gewoon... Ja. Anders draaien we even nog een leuk nummer van hem. Ja, ik en ben daar dan... was aan aan het zoeken tijdens de uitzending. Maar, uh, ja. maar ik heb niet... We kunnen gewoon nog wel even... Als je haar maar goed zit uh, draaien of zo. Ja, en anders Vol improviseren we even. Volcano. Oh, oh, oh. oh. Ja. Maar... Uh, hoe schat jij zijn kansen in, uh, Roy? Ja, best wel groot. Ja? Ja. Ja, als ik hem... Uh, ik, ik heb hem ook gezien en gehoord. Nou, hij is uh, voor mij absoluut mijn favoriet, hoor. Als je ja, haar maar goed zegt... Ik zeg. heb zo hele, vele grote zorgen. Ik denk... zit hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, als je haar maar goed zit... Uh, hij zit zeker... Uh, mijn haar zit, uh, <laughs> zit goed. Um, maar we hadden René van de Wel aan de telefoon en uh, daar is hij weer. René, daar ben je weer. Daar is hij niet. Nou, moeten we niet gekker worden. <laughs> nou. nou, Het wil niet helemaal werken, geloof ik. Zullen we nu gewoon, terwijl iedereen luistert, nog even proberen te bellen? Ja, is dat een idee? Vertel jij even wat uh, jij denkt wat zijn kansen zijn. Nou, ehm... Um... Kijk, het grote voordeel is dat René natuurlijk al een hele uh, historie achter zich heeft qua als zanger. En, uh, en zeer ervaren is. En dat maakt hem, vind ik, absoluut wel een kanshebber. Uh, want je ziet daar natuurlijk ook kandidaten die uh, veel later zijn begonnen met zingen. En uh, ja, vaak ook heel veel talent hebben. Maar ik denk wel dat de basis uh, van René uh, ja, een stuk beter is. En, uh, en daarom schat ik zijn kansen ook hoger in. En natuurlijk hartstikke leuk ook dat hij eh, onderdeel was van Vulcano. En eh, nou, ik, volgens mij hoor ik al daar op de achtergrond eh, wat contact. Dus eh, we krijgen René zo live in de uitzending. En eh, hoe is het Roy? Zijn we... Nou, als het goed is, hebben we hem nou. nu aan de telefoon. Ja, daar ben ik. Ja! <laughs> nou, we luisteren net naar het fragment natuurlijk uit de Soundmix Show. Oh, dat weer ik ben er nog hoor. Oh oké, okay. ja. Okay. We luisterden net naar het fragment van de Soundnix Show. Ja. Nou daar is het echt allemaal begonnen hè? Uh, nou da heb, daarvoor heb ik da het Nationale Songfestival gedaan. In 1989. En daarna de Soundnix Show. Dus, dus uh... het Songfestival heb ik uh, gedaan onder een andere naam. Brian Well. En uh, dat, ja, dat was ook erg leuk. En hoe heette dat nummer uh, René? Net als vroeger. Ah, oké. Okay. Het staat op YouTube. Oké. Okay. Ja. Hey, um, René, uh, ja, morgen gaat het gebeuren. Hoe zit het met de spanning? Een uh, beetje lichte spanning, maar dat hoort er natuurlijk bij. Hè. Uh, ja, je gaat natuurlijk om te, om te winnen. Uh, dat hebben we allemaal. We hebben een hele leuke ploeg kandidaten bij elkaar. We hebben een hele goede vriendschap met elkaar opgebouwd. Dus dat, uh, ik ga er gewoon voor. Ja, het was wel op Facebook inderdaad te merken, want wij hadden de advertentie geplaatst van dat jij in onze uitzending zou komen. Daar gingen toch ook wel wat voice-deelnemers uh, voice uh, uh, op reageren. Ja, heel veel. Fantastisch. Ja, ik, uh, de, uh, ik heb nu een schare fans om me heen. Hè. Dat, dat vind ik wel bijzonder leuk. Mensen die geraakt zijn door mijn stem. En uh, ja, dat is toch waarvoor je het doet, hè? Nee, zeker weten. Hoe uh, groot uh, schat jij je kansen? Misschien een hele moeilijke vraag hoor, maar... Ontzettend moeilijke. Het is net ja, waar Marco voor gaat. Het is zijn keuze. Wie hij uiteindelijk meeneemt als laatste vier. Elke coach houdt één kandidaat over. En uh, ja, ik hoop dat hij mij kiest. Maar dat is de keuze van hem. Ik wil jou uh, namens uh, ZFM uh, Zandvoort heel erg uh, veel succes uh, wensen. Dank je. En, ja, uh, ik wil voorstellen, als je gewoon hebt, dat we gewoon nog even terug gaan bellen. Uh, dan ga ik zeker, zeker terugbellen. En als mijn album wordt op 24 november nou dan uh, zou ik het leuk vinden als jij erbij bent. Nou, daar gaan wij uh, ons best ja, voor doen. Leuk, leuk. Ja. Zeker, René. Heel veel succes. En uh, wij gaan luisteren naar jouw uh, jou, naar jou, naar jou auditie. Dankjewel. Hoi. En tot zoiets. Tot, tot wel. Hoi. Hoi. En uh, dat was René uh, van der Wel hier op uh, ZFM Zandvoort. En wat gun ik deze man? Dat hij in ieder geval die finale gaat, uh, gaat winnen. In ieder geval, wij gaan luisteren naar zijn auditie hier op ZFM Zandvoort. Wie had dit kunnen denken? Als ik dit had geweten. Had ik wel ingegrepen. Om niet van je te houden. Maar dat is nu te laat. Als je alles weet Ooit. en je denkt niet na. Kan opeens de zon verdwijnen als hij jou verlaat. Dan wordt alles keel en je voelt je leven. Wordt het koud Want jij moet nu Dat was zijn auditie. En zijn collega's van Vulcano zaten natuurlijk ook in het, uh, in het publiek. En uh, stonden daar op hem te wachten en te kijken. Hè? Ja, geweldig. Ik, uh, ik vind het hartstikke leuk. Ook dat we uitgenodigd zijn voor zijn cd-presentatie. Zeker, daar gaan we zeker bij zijn. Ja. Daar gaan we uh, ons best uh, voor uh, doen. Ja. Hey, um, ja, wij, ik maak een klein foutje. Want het is niet morgen de finale, het is de, de kwartfinale. Ja, volgens mij is het de kwartfinale. Ja, ja, want, ja, ja. want er waren inderdaad nog twee over. Ja. Ik dacht al dat het de finale was, joh. Maar uh, dat uh, komt, uh, komt wel goed. Ja, nou, het is in ieder geval finale. Laten we het daarop houden. Het is heel spannend. Ja. Want het is inderdaad de vraag of Marco uh, besluit om uh, René mee te nemen. Ik, nou, het lijkt ik, mij ik, toch ook. Ik denk uh, het wel. Want ik ja. vind de andere man die bij hem door is toch. Of anders. Ja, en, klopt. En, en, en ik denk dat hij voor een nee gaat. Ik, en uh, ja. Angela zijn uh, broer uh, zit in Vulcano, hè? Oh, ja? Of zat in Vulcano. Dat, Angela, dat weet ik helemaal niet, joh. Ja. Ja. Ja. ja, Maar ja, Angela heeft er niks over te zeggen, natuurlijk. Nee, nee, nee. bij de finale pas. Ja, precies. Dus uh, we gaan het zien. Nou, in ieder geval twee uur hebben we de veerkampjes hier in de show. Dan gaan we bingo'en. Dus, ja. um, nou, wat leuk, bingo. Altijd leuk, bingo. Er zijn geen prijzen te winnen mensen, dus nou. maak daar, um, blijf daarvoor niet luisteren. Het we zijn knok. wel iets jonger, hoor, voor de bingo, of niet? Ik hou wel van bingo, <laughs> trouwens, hoor. Ja, ik ook. Eigenlijk stiekem vind ik het wel leuk. Ja, en we gaan langzaam naar de herfst, hè. Ja, ja, ja. Zullen we ja. gewoon lekker nog even een zomerplaatje draaien? Dan doen we lekker een zomerplaatje. En... en zo meteen, artiest in de licht, u gaat luisteren naar... Maywood met Rio. Ik hoor je hier bij het geluid van Zandvoort. ZFM Zandvoort is dit nog steeds bij Zandvoort Lunks. Leuk dat u luistert. En uh, heeft u een tip voor de redactie? Dat kan je nou sturen. Een e-mailtje naar een tip. Een tip voor de redactie. ZFM wil ik zetten. Nee, het <laughs> lijkt net op JazzFM uh, van... Um, Walter, maar uh, gisteren bij zijn ochtendprogramma zei hij Jazz FM. Omdat Heel hij, goed. Hij, hij zei een jazzplaat had hij. En dan ging ja. hij Jazz FM zo roepen. Ja, dat hij gewoon, kijkt nu naar je hoor. Oh, <laughs> Jazz FM. <laughs> <laughs> maar in ieder geval Zfmzandvoort.nl Daar kan u een tip naartoe sturen, geen probleem. En uh, dat komt helemaal goed. Uh, ja, Zandvoort staat toch ook wel een beetje uh, bekend van al die snackbarretjes ja, ja, op het ja, plein. Heerlijk, allemaal heerlijk. grote snackbaren. En als je dat plein op kunt lopen, oh. ruiken allemaal verschillende frituurvetten. Ja, en dan de oliebollen komen eraan, natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja. Maar gisteren of afgelopen week zijn de eerste aardappels gegooid bij de uh, landjes op het, uh, in de duinen. Oh, ja. Ja, ja, en ja. Uh, de eerste lading uh, aardappels, zijn, is naar uh, Snackbar gegaan, naar Friedham Fair. Okay. En daar hebben ze een hele leuke actie voor bedacht. We gaan even luisteren naar een reportage van onze collega's van Enna Nieuws. Het is drie uur in de middag en half Zandvoort zit al aan de patat. Duinaardappelpatat, komt, komt voor het goede doel. Duinaardappelpatat, dus gewoon uit de Zandvoortse zandgrond. Vriendengroep De Kluit, die de aardappelen altijd telen en rooien, hadden er nogal wat over. En daar wilden ze wat nuttigs mee doen. Wij hebben als, als vriendenclub besloten, omdat je toch iets van 500, 600 kilo hebt, dat je die niet allemaal op kan eten, want dan ben je drie seizoenen verder, dat 85 tot 100 kilo voor het goede doel beschikbaar werd gesteld. En toen kwam Gert-Jan Bluis met het idee van zijn broer. Mijn broer die woont in Oeganda, in Enbalen, midden in Oeganda. Daar is een school, die hebben we gebouwd. En uh, we gaan dit geld gebruiken om schoolmiddelen te kopen. Dus schriftjes, pennen enzovoort. Waarom snackt u vandaag? Voor de Oeganda. De kids die honger hebben. En dan zitten wij heel smerig vieze patat eten. Nee, dat oh, is geen vieze patat. Het is heerlijke patat. Maar de... Dat is wel een beetje dubbel dan, of niet? Eigenlijk, eigenlijk wel. Het is eigenlijk wel. Het is heel, heel krom. Hoe smaakt de friet? Heerlijk. Ja? Ja. Wat het is de Zandvoortse duin -aardappel. Die wordt hier geteeld in het, achter het circuit. Zeg maar. De aardappel wordt hier in, in zand geteeld. En je mag er niets op of aandoen. Het moet helemaal natuurlijk zijn. Je mag het niet bewateren. Dus het regent, dat is het water. En dan zo augustus gaan we rooien. En dan heb je de echte Zandvoortse duin Die heel erg in trek is. En, en waar smaken die duimpiepers naar? Naar Zandvoort. Naar, naar Duin en naar de zee en de wind en de zon. Gaat er ook nog wat uh, friet naar Oeganda? Uh, ik, ik neem wat aardappels mee. Ik, neem, ik wil de poot aardappels meenemen. Zodat ze daar ook gewoon die aardappels kunnen kweken. Maar dat wordt nog wel wat met de douane. Hoe ik dat mee moet zien te krijgen. Maar we gaan het proberen. Wat een leuke actie. Nou, hartstikke leuk. En een goed doel ook. Ja, in ieder geval leuk dat de wethouder er ook gewoon ja. lekker aan meedoet. Hè? Ja, precies. Dus uh, in ieder geval dat bedankt uh, namens ZFM uh, aan de collega's van NH Radio en TV. We gaan weer luisteren naar muziek hier bij Zandvoort. Uh, lunch. En dat doen we altijd met leuke deuntjes hier bij ZFM Zandvoort. En uh, kijk, ik. Gister, ik had het net even over Walter, in het ochtendprogramma. Dit nummer draaide, uh, had hij van mij weer gekozen. Oh? Uh, vorige week draaide ik dit nummer en toen dacht hij: hé, hey, ik ga het ook draaien in mijn ochtendprogramma. Maar ik heb het weer bij uh, Rob en Albert-Jan vandaan, bij Zandvoort op zaterdag. Nou, moet hij gekker worden? En nu hè, ga hoor. ik het gewoon lekker weer draaien, omdat het gewoon lekker nummer vind. <laughs> ja, precies. Lekkere muziek hoor je ja, hier leuk. bij Zandvoort lunch, Het geluid van Zandvoort hier opzetten van Zandvoort. En uh, ja, weet je wat ik leuk uh, vond, uh, Erik? Nou? Uh, er is vandaag uh, iemand jarig. Oké. Okay. En wij hebben altijd hier het uh, item uh, artiest in het licht. Ja. En um, er is iemand jarig in jouw straatje. En dat vond ik wel uh, erg leuk. Oh, dat is wel heel bijzonder. Ja, en uh, wie, dat is, ja. wie dat is, dat, uh, dat is Candy Kenny Dulfur. Oh, die is zo goed. Ja, en? Ja. En Jess? Zullen we haar even bellen? Bellen? <laughs> Heb je de nummer? Nee, helaas niet. Ik had gehoopt dat jij het misschien had. Maar ja, ze woont in New York, dus ze zal, ook, ze zal wel lekker slapen nu. Dat denk ik ook, want het is nu ja. wel in New York slaaptijd. Ja, precies. Maar in ieder geval, uh, ja, je kent haar natuurlijk als. Uh, als saxofonist ja. en, en van de Lady of Soul. Ja, ben je absoluut. daar ook wel eens geweest? Nee, nee. Wel uh, op tv gezien was uh, uitzending, maar uh, ja en haar vader natuurlijk, hè, Die is ook zo. Hans. Goed. Hans Dulfer, ja. ja. Hans. Zit in ieder geval, uh, zij is uh, geboren natuurlijk uh, op 19 september 1969. 69, ja. Dus uh, en en zij is uh, vandaag dus in deze dit programma. De artiest in het licht, omdat ze jarig is. Artiest in het licht. Very, very special guest, somebody I really, really admire. I think it's wonderful that he came all the way over here to do this two songs with me. Please give a big, big welcome for the one and only Dave Stewart. Nu worden Candy Dulver hier op ZFM uh, Zandvoort. En uh, we gaan uh, gewoon uh, lekker door met haar op de achtergrond. Zij is jarig. En we kwamen erachter dat ze 50 jaar is geworden. Ja, want dat was zou je het 69, nog 69. Nee. Zo'n lekker nee. ding. Ja. Nou, jij zegt het. Nee, ze ziet er nog uit als een uh, goede 30er. Ja. ja? Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, maar uh, we gaan op naar de tweede uur. Ja! Dat, uh, dat doen we zometeen tweede uur natuurlijk uh, met een leuk item van Jan Lammers en, um, en Slipschool Ja. Yeah. Want die bestaan 40 jaar. En uh, we gaan uh, natuurlijk met de veerkampjes bellen. De veerkampjes, bellen. Kampjes, ja, vind ik ook wel heel leuk. Nee, wel een is, beetje ja. spannend. Ja, hartstikke ja. leuk. In ieder geval dit is ZFM Zandvoort, het geluid van Zandvoort. Zometeen zijn we bij jullie terug met Zandvoortlust, het tweede uur. Tot zo. Tot zo.